om te kijken of er een verband is tussen het fijnstof en gezondheidsklachten bij de kinderen. De Nederlandse missie tegen IS in Irak en Syrië wordt met een jaar verlengd. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt de plannen van het kabinet. Dat betekent dat Nederland ook het komende jaar Iraakse regeringstroepen en de Peshmerga gaat trainen in Irak. Vorige week zei de Iraakse premier dat IS is verdreven uit Irak. Volgens het Nederlandse kabinet opereert de terreurbeweging nu ondergronds. Minister Zelstra wil daarom de steun aan het land niet te snel stopzetten. Minister Olongren van Binnenlandse Zaken grijpt nog niet in... om het vertrek van de Brunsumse wethouder Jo Palme af te dwingen. Waarnemend burgemeester Gert Leers krijgt nu de tijd om orde op zaken te stellen. Dat zei Olongren na een gesprek met Leers en de commissaris van de Koning in Limburg. De wethouder ligt onder vuur. In een rapport worden grote vraagtekens gezet bij zijn integriteit. De minister wil het liefst dat Palme aftreedt, maar dat is hij vooralsnog niet van plan. In het onderzoek naar de insulinemoorden in verpleeghuizen in Zuid-Holland laat justitie voor de tweede keer een lichaam opgraven. Dat gebeurt op een begraafplaats in Heerjansdam bij Barendrecht. De verdachte is een verzorger. Hij zou verschillende bewoners een dodelijke hoeveelheid insuline hebben gegeven. Hij wordt van zeker drie moorden verdacht. Vier andere sterfgevallen worden nog onderzocht. Het weer. Vanavond en vannacht valt er nog een enkele winterse bui. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt. En vooral na middernacht kan het glad zijn. Morgen schijnt de zon van tijd tot tijd bij een graad of vijf. Maar er valt ook een enkele bui, vooral in het zuiden. Dat was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is een normale donderdagavondspits. Het is meestal wel een van de drukste spitsen van de week. De files met de meeste vertraging staan op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn... tussen Eembrugge en Barneveld, 20 minuten vertraging. A2 utrecht en Bos tussen Utrecht en Vianen, een kwartier... tussen Everdingen en Waardenburg, 20 minuten. A4 Rotterdam-Den Haag tussen Knoop het Ketelplein en Plas Polder, een half uur. Dat komt door een ongeluk, de weg is wel weer vrij. A7 Saandam richting Horen tussen Weiderwormer en Purmerend, 20 minuten extra reistijd. A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Woerden, 20 minuten... A15 Rotterdam-Gorkum tussen Ridderkerk en Sledrecht een kwartier. A27 Utrecht-Almere tussen Beeldhoven en MNES een kwartier. A27 Almere-Gorkum tussen Beeldhoven en Nieuwegein een kwartier. En op de N211 Hoek van Holland richting Delft... voor de aansluiting met de A4 een half uur vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Luisteraars, welkom terug, goedemiddag, met Hans en Ronald in de middag. En wat kan u dit laatste uur nog verwachten van ons? Kwart over vijf, de gouden we ouwe van de week. Het weer voor het komend weekend om half zes. En om kwart voor zes het programma van de week van Circus Zandvoort. En alles met heerlijke muziek uitgezocht door Ronald. Mijn naam is Hans Wassenaar. Heel veel luisterplezier.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 The answer isn't fair to call on me. Samen met Ryan een ja, Lekker nummer hoor. Nou, hartstikke lekker nummer. Ja, zeker. Ja, ik heb goed uitgezocht hè. Ja, dank je. <laughs> <laughs> Soms, 16... Soms ben je nog slechter als ik Hans. <laughs> ja, het wel heel wat zeg hoor. <laughs> ja, dat weet ik. <laughs> Op zaterdag 16 december wordt er in het gezellige centrum van Zandvoort weer een sprookjeswandeling georganiseerd. Een leuke activiteit voor alle kinderen uit Zandvoort aan Zee en de regio.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 Het boekje is te koop bij Bruna op de Grote Markt. Een grote krocht, neem we niet kwalijk. Natuurlijk op de avond zelf bij de kassa of op het Kerkplein. In het boekje zullen waardebonnen zijn voor chocolademelk... een betoverende appel, een sprookjesoliebol... ook een kortingbon voor de ijsbaan. In het boekje staan ook plaatjes van de sprookjesfiguren. Voor een heleboel figuren kun je een handtekening krijgen. Lukt het je om alle handtekeningen te verzamelen... En vanaf 7 uur zal de sprookjeswandeling worden afgesloten... met muzikale medewerking van de sprookjesfiguur in de protestantse kerk. Ze zingen kinderliedjes. Met allemaal en zing mee. Kom allemaal verkleed op vrijdag 16 december. Een deskundige jury kijkt welke kinderen het mooiste verkleed zijn. Er zijn mooie prijzen te winnen. De prijsuitreiking zal bij de afsluiting in de kerk plaatsvinden. Dit geldt natuurlijk alleen voor de deelnemers. Hoewel het ook leuk is als de ouders ook verkleed komen... Dit evenement wordt georganiseerd door de Stichting Zandvoortse Vierdaagse. En volgens mij doen jullie ook mee. Ja, jullie als een toet en ik, ja. Ja. ja. Ik heb geen idee als wat. Ah, nee? Nee. Dat maar jij je... of jij, jij waarschijnlijk niet eens te verkleden. Nee, je bent sowieso nou, ja. een gesproken figuur, ja. toch? We come to see you. <laughs> Wonderful En moet je nog gaan zingen ook? Nee. Dat staat er? Ja, nee, maar ik weet, ik weet niet. Het is niet de bedoeling dat ik die kinderen echt wegjaag. Ze moeten, uh, <laughs> ja. Dus ik geloof niet dat ik hoef te zingen. Nee, doe me niet dan. Nou, okay. <laughs> zei dat dit een cover was van een Frans nummer. Nee. Ja. Nee. Ik dacht eigenlijk dat zij het geschreven had eerlijk gezegd. Nee, nee, nee. Het is een cover van een Frans nummer. En dan gaat het ook niet over een jongetje. Maar dan gaat het over een meisje. meisje. Toen waren ze al genderneutraal. Blondie was van alles. Behalve dat. Oh, behalve dat. Ja, ja. Dus nee. oké. Zullen we onderzoeken? Anders lopen we gewoon een keertje voor. Ja, dat is het. Ja, ik heb er eentje uitgekozen uit 1979. Het was een hele grote hit. En die, die mannen die daar op het podium stonden... die hadden grote tongen. Weet je die dat zijn? Nou, dat was er eentje, hoor. Was dat er maar eentje? Ja, dat was er maar eentje. Ja. En ze waren ook helemaal geschilderd. Ja. Ja, dat kan ik, ik kan het me heel goed herinneren nog. Ik vond het altijd een hele, hele groei. En dit is er, toch wel een van de bekendste hits die hun gemaakt hebben. I was made for loving you. En dit is Kiss. Ja, want nou, je zou ze allemaal bewaren. Ja ik, heb, ja, ik heb er nog veel meer nog. Dus ik, ik loop zo weg en blijf gewoon jouw microfoon openstaan. En dan ja. al je nieuwtjes kan je Ja, doen. ik heb er genoeg nu ja. 17 december, want dat had ik nog niet verteld. En dat is volgens mij zondag. Van half drie tot half vijf. Dan is het kerst is weer aanstaande. En het is een goede traditie geworden. Dat jazz in Zandvoort vlak voor de kerstdagen. Een jazzconcert organiseert. Nou, afloop van het concert is een heerlijk koude en warme kerstbevet. Waarvan... Men afzonderlijk kan reserveren. En het kerstconcert is dat het, die worden georganiseerd door Michiel Varenkamp, tropet en zang, Johan Clement piano, Erik Koger op drums en Erik Timmermans op de contrabas. Reserveren kan door te bellen naar 023 5310631 of via de website www.jazzinzandvoort.nl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 Reserveren is hier dus wel voor noodzakelijk. Alle concerten vinden plaats in de sfeervolle Theater Krocht. Grote Krocht 41 in Zandvoort. En de toegang voor dit concert is 15 euro. Ja, en het koude Buffet uh, is beschikbaar na, nadat iedereen klaar is met het... warme ja, Buffet. buffet. Ja. Dan wordt het vanzelf koud. Precies. Ja, En je moet wel goed kunnen lopen, want het is een lopend buffet. Ja, dat heb ik zo'n heikel. Ja. Camellia Cabello, met young fuck. Zo, yeah. hoe, hoe heet het ja. ze nou? Camilia Cabello. Ken je nou? Dat ja. is nog eens even een woordje buiten de grens, hè? Ja, dus Allah, maar dan is dat ook. Maar... Allee, alleen. Ja, waar komt zij vandaan? Ik dus vraag maar, weet je dat? Volgens mij is ze geboren in Amerika, maar is ze van origine Cubaanse. Maar Cubaanse. Dat weet ik niet helemaal zeker. Nou, een leuk plaatje. Ja. Maar wat, wat vertaaltje was het? Was het... Dus het is gewoon Engels? Oh, dat is Cubaans. Ja, omdat jij zegt dat ze in Cuba komt, denk ik dat ze ook wel Cubaans ja, zijn. dan is het hooguit Spaans. Dat is waar. Ja. En maar, weet je dat de Schafschool, uh, school, die Schafschool het jeugddebat in Zandvoort gewonnen? Oh. Echt wel? Ja. Uh, het jaarlijkse terugkerende jeugddebat in de Zandvoortse Jeugdraad is dit keer gewonnen door de Hanni Schafschool. Bernie Jansen en Nash Eshuis waren in de ogen van het college, in de personen van burgemeester Niek Meijer... de wethouders Gerard Kuipers en Gert-Jan Bluis... en grevier Henk van Steverink, de beste debatters. Hun eerste prijs bestaat uit een lunch... samen met de burgemeester en zijn echtgenoten. Helaas, staat eronder, deed opnieuw de school niet mee in dit jeugddebat. Ja, nou ja, dan moeten ze maar meedoen als ze willen winnen, toch? Welke school deed niet mee? De school. Oh, de school. Weet jij wie het is? De nee, geen oh, idee. Ik ook niet. Ik Was ken het? wel een school, maar de school ken ik niet. Helaas deed opnieuw de school niet mee. Nou. Ja, ja het kan niet anders. Misschien gaat het wel over vissen. Dat zou maar de kunnen. school vissen. De school. Ja. ja. Guppies. Guppies? De school guppies. De schoolguppies. Ja. Ah, dat is wel een aardige naam nou ja. voor een. Uh, ja. Nieuwe popgroep is geboren. Ja, de guppies. Oh nee. Nee, oh. het zijn de poppies. Nee, de schoolguppies. Ja. In sync. met kortweg gezegd, de groetjes. Ja, ja. hallo, de Zegt, groetjes. Bye dames, bye. En dames en heren, Hans ja. heeft het weer. Ik heb het weer. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Er trokken buien over het land, ja, daar hebben we alles van gemerkt. Waarbij in het noordoosten en het oosten soms ook hagel en natte sneeuw viel. Vanmorgen was het geloof ik weer bar en boos aan. Vanmiddag was het wat vaker droog en brak de zon geregeld door. Ik hoop niet dat we een stuk op ons hoofd krijgen. Het werd van 4 tot 6 graden. en waaide een matige tot aan zee, soms harde westen... tot zuidwestenwind van 4 tot 7 bij voor. Morgen neemt de buiigheid wat af... maar in het weekend is de paraplu weer vaker nodig. Ook dan kunnen de buien winter zijn. Het blijft middags een graad of 5 en s'nachts rond het vriespunt. Exacte normale temperaturen voor de tijd van het jaar. Nou, Deze is er in ieder geval nog wat normaal. Hè? Kijk, dat bedoel ik. Nou wij nog, en dan wordt het wel. <laughs> Ja, en dan wordt het <laughs> toch nog leuk. Precies. Spanning van Sia hadden we net bedacht. Hè? Ja. Ja. ja, ik dacht eerst dat het over schapen ging. Maar dat was wat anders. Nee, ja, Omdat ja. er sheep stond. Ik dacht, ja, dat zouden we ook schapen kunnen zijn. Ik weet niet hoeveel volgers zij in haar kudde heeft. Nee, dat weet ik ook niet. Uh, het, het college is niet beïnvloed door het mailverkeer van Demmers. De onderzoekbureau Integris concludeert dat de correspondentie... van voormalige wethouder Demmers... met derde partijen over de planvorming waterstof... Watertorenplein geen invloed heeft gehad op de ambtelijke toets... en het collegebesluit van 17 mei 2017. Het college heeft op basis van het onderzoekrapport... haar standpunt kenbaar gemaakt. Het onderzoek werd op verzoek van de burgemeester uitgevoerd... om te bepalen of de veelvuldige onbekende correspondentie... tussen oud-wethouder Demmers en derde partijen... beschadiging heeft toegebracht aan het besluitvormingsproces... Pankeuze Waterstofplein, water Torenplein, de, de leden van het college hebben terugkijkend ook een eigen afweging gemaakt bij het beantwoorden van de vraag of zij bij het nemen van het besluit op 17 mei door de genoemde correspondentie beïnvloed zijn. Dat is niet het geval. De eigen afweging van het college combineerde met een conclusie van het onderzoekbureau maakt het college blijkt, blijft bij haar besluit van 17 mei 2017. Nou, ook weer bekend. Ja precies. En uh, om het met een heel bekende DJ te zeggen... en door! <lacht> I don't want a lot for Christmas. Komt hoor. Hot Ik vind het kind ook wel een verzetje, joh. <laughs> ja. Ik bedoel, alles moet een beetje, hè? Ja. Zou het is een paar ook nog. Ja, ja. Ik vind dat mensen ook gillen altijd. Maar goed, dat maakt verder niet uit. Mag nee, nee, nee, nee, nee. Nou, ja, draai je nog maar een lekker plaatje, want ik heb eigenlijk nog niks. Ik heb alleen maar lekker. Nou, ik heb Circus Zandvoort, maar zover is het nog niet. Nee, dat doen we nu niet. Ik rijd gewoon een jingle. We het ritme van Zandvoort, ook op internet ww.zifmzantwoord.nl. Jij vindt dat ze op pink lijken, Ik vind gewoon dat ze op Adel like. Mijn love, een hey, Kikker in mijn keel, hoor hier dan? Dat was pink, hè? Dit, hè? Ja. Dat, ja, ja, er dat was het niet. <laughs> ja, ik weet het. Ik heb dat ooit één keer geroepen en dat moet ik steeds maar blijven horen. Eén keer, Hans, je hield gewoon vol dat het zo was. Ja, dat is waar. Ja, ik dacht dat ik ook een keer gelijk had. Mag het? Ja. ja Normaal heb ik altijd gelijk, dus ik vond hè, dat ik gelijk is een bol. Dat dus. is waar, toch? Uh, maar wist je dat de kippentrap? Daar hebben we het wel eens meer over gehad. Die is eindelijk klaar. En maandagochtend heeft wethouder Gertone de totaal gerenoveerde kippentrap bezocht. Hij deed het samen met de deelnemende kunstenaars Hille Jansen, Mariana Rabel, Donna Corbani, Ellen Kuil, Nieke Drommel en Marco Termes. De muur van de trap heeft uiteindelijk van een oud-Hollands huisje gekregen. Het uiterlijk van een oud-Hollands huisje gekregen. De treden zijn beschilderd en voorzien van een prachtig gedicht van Marco. En de garagedeuren zijn voorzien van geschilderde beschilderde panelen... waardoor het een kleurrijk geheel is geworden. Nou, we moeten toch maar eens een keer gaan kijken als het mooi weer wordt. Als het mooi weer wordt. Als het mooi weer, weer wordt, kan gaan we kijken. Ja. Maar, maar wie zijn we dan? Jij toch ook, of niet? Ja, misschien ben ik al lang geweest, want dat weet je niet. Ben je al geweest, daarom? Nee. <laughs> dat bedoel ik. was <laughs> uptime.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 Oh, wonder, dit nummer heet Thunder. Imagine Dragons. Hé, oh, ja. Ja. Hey, weet je waar tijd voor is? Ja, oh. en we gaan, uh, we gaan het nu hebben over uh, het programma van Sirke Zandvoort uh, de bioscoop hier in. Uh, in Zandvoort tot en met 20 december. Paddington 2. Zaterdag, zondag en woensdag om half 2. En het is tot 6 jaar. Ferdinand. Zaterdag, zondag, woensdag, half 4. Ook 6 jaar. Murder on the Orient Express. Donderdag tot en met dinsdag om 8 uur. Dus 12 jaar. En de filmclub. Dat is Happy End. Met Isabelle Huppert en Jane Louis Nant, Woensdag om half 8. En het is 9 jaar. En dan hebben we ook nog Lady Night. Ladies Night, 50 Shadow Freed, woensdag 7 februari. Ja, dat duurt dus nog wel eventjes om halve wacht. En verwacht wordt: huisvrouwen bestaan niet vanaf 21 december en oude liefde vanaf 9 januari. Voor de, voor de kaartverkoop is in en info www.circusandvoort.nl. Dit be nice, Beach Boys? Ja, dat zou ik nu niet doen. op het strand gaan zitten als ik hem was. Ja, dat ligt er aan, uh, ik denk, waar zij wonen. Nou, hier, hier, hier niet, hier niet. Nee, het is koud. Dan word je weer meteen uh, specifiek. Anders, ja, hier is hartstikke koud. Een ging gewoon van wouldn't be nice. Ja, en dan, ja, dat is waar. Hè? Ja, ja, maar hier niet. Maria niet, zeg je dat hier, Maria ook niet. Maria ook niet. Nee. Uh, de commissie die boog zich uh, over het najaarsnota van Zandvoort. In de commissievergadering van vorige week woensdag... is onder andere de najaarsnota 2017 te sprake gekomen. Duidelijk was dat het in ieder geval goed gaat met zandwoord. antwoord. Dat blijkt met name uit deze nieuwe najaarsnota. De najaarsnota heeft een tussentijds overzicht van het lopende begrotingsjaar. De najaarsnota wordt jaarlijks voor 1 december aan de gemeenteraad aangeboden. Dat is niet verplicht, maar wel gebruikelijk. En een najaarsnota 2017 laat een positief resultaat zien voor het lopende begrotingsjaar alsmede voor het meerjarenplan meerjarenraming 2019-2021. Dat is opvallend want de voorjaarsnota liet nog een ontwikkeling zien dat het lopende begrotingsjaar iets negatief zou zijn. Er zijn met name positieve ontwikkelingen op het gebied van toerisme en economie geweest. Parkeerinkomsten, meer toeristenbelasting en meer inkomsten dan verwacht door bouwleggers. Leggers. Leggers. Ja. Leggers. Oftewel, als je wil bouwen, dan moet je, dan moet je betalen. Ja, die vergunning je vragen. Leggers. Ja. Nou, oké, okay, dank uh, je. Uh, ja, oké. Okay. Ja, een klein mini-plaatje draaien. Like a river Baby get higher You van Velsen. Ik vind het een rare titel voor iemand die zo klein is. Dat <laughs> ja. Baby get higher. Nou ja, hij kan natuurlijk ja. op een trapje lopen, hè. Ja dat, ja, dat zou kunnen. Ja, ja. Toch? ja, ja toch? of, of uh, iemand staat op een trapje om iets te pakken. Dat Waar staat we. het? Ja. Baby, kid, ga gaat, ja. gaat even ja. hoger, ja, ja. ja, dat kan. En, maar ik heb nog wat gevonden. Zaterdag 16 december. Ja, dat is nu zaterdag. De Christmas Carols. En de vrolijke zangers van Zandvoort. Oftewel, weet jij wie dat zijn? Nee, geen idee. I Cantadori Allegri zingen 16 december vanaf... 12:30 tot ongeveer 5 uur s middags weer meerstemmige Christmas, carol, Christmas carols voor het goede doel. Wat net als er vorig jaar de regionale voedselbank is. Sponsoren en winkeliers in het centrum kunnen op verzoek de zangers van het ICA binnen, misser ook vrij, of op de stoep enkele carols laten zingen. Uiteraard als het adres op loopafstand is van het Zandvoort dorpcentrum. Meer info via zangstudio versteg@zonnet.nl. Zonnet, dat is wel ja. een hele oude. dat is inderdaad een, ja. ja, een hele oude. Ja. Wat een mooie ja. naam hè, i Cantadori Allegri. Ja, dat is uh, zeker een mooie naam. Ja. geen idee wat het betekent. Nou, de vrolijke zangers denk ik. De vrolijke zangers. Ik. Ja, wat jij. Oh, okay. Volgende keer zullen wij onze eigen zomaar gaan noemen, vind je niet? I Cantadori Allegri. Ik nee, vind het nee, wel dat klinken. Dat kan niet, want dat is al. Oh, Die naam, ja, heb, ja, daar heb je ook weer gelijk ja, in. Hey, um, ja, Niet om het een of ander, maar uh, we zijn er alweer bijna er een. Ja, maar. gaat snel, hè? Ja. Nee, nee, nee. Ik zeg het weer verkeerd. Maar ik weet wat, je weet wat ik bedoel. Het ja. lijkt snel. Precies. Ja, juist. Dus, uh, ja, we moeten helaas zeggen dat we de morgen uh, verstek moeten laten gaan. dat we morgen ons uh, welbekende kerstconcert hebben in de kerk. Ja. Dus uh, we hebben morgen helaas geen uitzending. Maar volgende week zijn we er weer. Ja, precies. En dan uh, maken we het op de vraag. Ik zou zeggen, dubbel aan de worst goed. Ja, we zien u uh, denk ik morgenavond wel in de kerk dan. Nou, heel zandvoort past niet hoor. Nou, dat weet je niet. Nee, nee, past niet. Nou. Oké. Okay. Nee, zelfs niet als al je het een... op zijn Japans gaat proppen. Nee, dan red je dan net. Nee, doe maar niet. Okay. Hé, <laughs> hey, wij gaan eruit met okay. uh, Lola van de Kings. En een hele prettige avond. Ja, precies. En okay. vast een goed weekend. Hetzelfde. Doei.